Ja, goedemorgen. Aan de telefoon hebben we Teun Vastenau. En die is er niet meer. Nee, ik ben in. In. Ja, ja. Is, het is iets fout gegaan? Is iets al een uh, Nou, wel in een... ja. Ik <laughs> Teun met Marja. Uh, yeah. <laughs> eindelijk is het goed gegaan je ja. begon al met je, met je, met je nummer, <laughs> Crying in the Chapel. Dus, uh... Oh, dat ben je vroeg. <laughs> ja, toch? <laughs> ja. ja, hebben we dat gehad? Nee, nee, nee hoor, we gaan hem straks nog een keertje draaien. Dus, Oké. Okay. Uh, je, uh, je bent een hele actieve vrijwilliger. Uh, ja, zeker. Ja, uh, waar allemaal? Ik, ik vind het normaal hoor, eerlijk gezegd. Als je lichamelijk en fysiek... ...in staat ben om dingen te doen, moet je het altijd laten. Dat heb je van, van kind of aan meegekregen. Ja, ja want je bent heel, als kind al, was je al heel actief hè, met, met dingen. Ja, je met de pappel heb ik Mijn moeder was uh, lid van onderling hulpbetoon. Aha. En uh, vandaar uit uh, deze allemaal... Maar dat werd nooit uh, aan de grote klok gehangen. Dat, dat ging gewoon vanzelf. En omdat ja. ik de oudste was uit de gezin van zeven... Uh, krijg je daar wel eens wat van mee natuurlijk. Ja. En je doet ook ontzettend veel voor de kerk, hè? Waarom, uh, waarom de kerk? Ja, waarom de kerk? Waarom kiest iemand voor voetballen? En waarom kiest iemand voor schaken of dat? Uh -huh. het, het, het, het, het begon al met, met uh, het, het zaagclubje. Dat was toen nog in... Uh, in, in, in uh, hoe heet dat daar ook? Naar die oude kerk. En, en ja, daar kom je, daar kom je mensen tegen, dan praat je... En dan ging je zonder school. Want mijn moeder vond het belangrijk, zonder school. En dan was ik altijd blij als het afgelopen was, want toen kon ik gauw door net en net eerste. Ja. Toen was ik net op tijd. Ja, want je ja, hebt ook heel veel goed. voor Zandvoort voor het Meeuwen gedaan, hè? Uh, ja. En wat heb je daar allemaal gedaan? <laughs> <laughs> ja. Nou, kijk, weet je wat is, om te beginnen wil ik me niet op mijn borst slaan. Want met mij zijn er nog vele anderen die ook heel veel werk doen.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 A plain and simple child.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 your troubles to the chapel get down on your knees and pray, knees and pray. then your birth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 My dream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 Uh, misschien wat minder massa en wat meer... Uh, uh, ander soorten publiek wat daarop afkomt. Meer kwaliteit, denken ze? Geen idee. Ja, dat, misschien kan je dat concluderen. Als je de, de gangbare prijzen van een, uh, een weekendje... op het strand bivakeren in een strand in dan... Ja, is het misschien iets voor iedereen weggelegd. Dus we zullen het zien, maar dat kan een positieve... wending geven aan, uh, aan dat stuk strand. Uh, verder hebben we ook nog even contact gehad... met uh, de dames van Tutti Frutti...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 Locaties is het wel mogelijk om daar de krant op te halen. Dat is mooi. We moeten niet verstoken blijven, ook nog van het nieuws. Dat bedoel ik. Hey Gilles, bedankt voor deze bijdrage. En we spreken je volgende week. Electric Light Orchestra, hier is het nieuws. Ik ga het proberen, Gert, maar ik heb geen garantie. Oké, bedankt. Succes. Hoi. right now. We'll be right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 Maar ik merk wel Toch? dat de WOZ-waarde ook aardig aan het inhalen is. Ja, die gaan is. ook stijgen, natuurlijk. Ja, ja zeker. zeker. En de gemeente die kijkt natuurlijk ook naar de ontwikkeling op de woningmarkt. Dus die WOZ-waarde zal ook ongelooflijk gaan stijgen. Ja, zeker. Maar volgens ons zit er nog wel een groot verschil tussen de WOZ-waarde en de, ja, de verkoopwaarde, de percentiewaarde. Ja. Nou, gaven jullie iedere nee, dinsdag uh, gratis een eerste advies bij het HDMZ.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 Time winds blue and freezing Coming from northern storms in the sea